Klemens Peters met het NOS Journaal. Ten zuiden van Hilversum voet een grote brand in het natuurgebied Lapersheide tussen de snelweg A27 en de spoorlijn van Hilversum naar Utrecht. De brandweer van Hilversum krijgt assistentie van korps uit de regio. De brand lijkt inmiddels onder controle. Door de brand reden er ongeveer een half uur lang geen treinen tussen Hollandse Rading en Hilversum. Frans Timmermans, de sociaaldemocratische kandidaat bij de Europese verkiezingen volgende maand... wil binnen vijf jaar een einde maken aan de ongelijke beloning van mannen en vrouwen. Hij zei dat bij een verkiezingsbijeenkomst in Warschau, in Polen. Op een vraag uit het publiek zei hij dat als hij aan de macht komt... hij binnen vijf jaar een voorstel daartoe zal doen. De politie van Rotterdam is vanochtend massaal uitgerukt... na een melding over een nepwapen op een middelbare school in Rotterdam. Zeker veertien politieeenheden gingen naar de school... Daar bleek dat een 16-jarige jongen een neprevolver had meegenomen naar school... voor een filmproject. De politie heeft hem gearresteerd. Volgens een woordvoerder was het wapen nauwelijks van echt te onderscheiden. In Hoofddorp zijn vier mensen gewond geraakt bij een steekincident. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie zegt dat twee groepen jongeren ruzie hadden. Een van de jongeren zou een mes hebben gepakt en om zich heen hebben gestoken. Vervolgens sloeg hij op de vlucht. De politie heeft één persoon aangehouden. Veel Fransen willen niet zoveel belasting betalen... een beter klimaatbeleid en meer inspraak. Dat is de uitkomst van zo'n 10.000 bijeenkomsten... die in het land zijn georganiseerd... naar aanleiding van de demonstraties van gele hesjes. Verder blijkt dat veel Fransen op het platteland zich geïsoleerd voelen... en willen dat voorzieningen, zoals postkantoren en ziekenhuizen... weer terugkeren. Het grote nationale debat, zoals de bijeenkomsten worden genoemd... heeft zo'n 600.000 pagina's aan ideeën opgeleverd. Het weer...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 Wait. It In Dubai, palaces in Versailles. So, won't you fly with me? Yeah, there in Sicily.